Mark visser met het NOS-journaal. Een voormalige directeur marketing en communicatie van de hogeschool Windesheim... ...moet een jaar de cel in voor het verduisteren van ruim 800.000 euro. Man van 44 schreef jarenlang valse facturen. Aangezien hij ook degene was die over het budget heen ging... ...ondertekende de directeur de valse facturen vervolgens zelf ter goedkeuring. Van het geld kocht hij onder meer luxe goederen. De hogeschool Windesheim ontsloeg hem toen de fraude aan het licht kwam... ...maar hij heeft tot op de heden nog geen cent teruggezien. In Brussel zijn de leiders van de 17 eurolanden landen bijeen om over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland te praten. Op tafel ligt een voorstel van Duitsland en Frankrijk. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy werden er vannacht over eens dat de banken moeten meebetalen aan een nieuwe noodlening. Premier Rutte zei voor aanvang van de top dat hij blij is met de overeenstemming tussen Berlijn en Parijs. Daardoor is de hoop op een doorbraak toegenomen. En dat is belangrijk, zei Rutte, want het gaat over onze banen, pensioenen en ons spaargeld. De gemeente Bergen heeft in het bos- en duingebied een rookverbod ingesteld. Ook is het verboden om open vuur te maken. Volgens de burgemeester zijn er maatregelen nodig vanwege het grote aantal branden de laatste jaren. Meeste daarvan zouden zijn ontstaan door menselijk handelen. Gemeente Bergen heeft verder een extra bluswatervoorziening geplaatst met een opslagcapaciteit van 21.000 liter. Maatregelen gelden vanaf volgende week donderdag tot 1 oktober. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft bekendgemaakt dat Koeman voor één jaar tekent. Hij is de opvolger van Mario Been die opstapte omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Koeman krijgt assistentie van de oudspelers Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. Het weer, enkele buien, hier en daar met onweer. Het is ongeveer 20 graden. Morgen en in het weekend buien en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bos. Tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwegein-Zuid 4 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden. Verkeer naar het zuiden richting Den Bos kan het beste omrijden via de oostkant van Utrecht over de A27. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 It's gonna be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 Van alle stress, verlangen naar wat rust Weet ik een goed adres Familie en vrienden, liefde en heilig vuur Kribbelst in mijn buik Ik even hey, gewoon hier. Als je niet eraf ergens laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haring halen. Moet je er eindjes bij? Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 oh, FM. Get in the groove, but you can tell right away. And I